van Eck met het NOS-journaal. Het werelds grootste telecombeurs, Mobile World Congress, gaat dit jaar niet door. Zo'n twee weken voor de opening heeft de organisatie van de beurs in Barcelona besloten... om het evenement te annuleren vanwege het coronavirus. Vorige week besloot LG zich terug te trekken en dit bleek een domino-effect te hebben. Ook andere grote bedrijven hebben afgezegd. De beurs trekt jaarlijks meer dan 100.000 bezoekers... en wordt gezien als het belangrijkste evenement in de telecomwereld. Rusland wilde de drie Russische MH17-verdachten zelf berechten. Volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... kwam dat verzoek in oktober vorig jaar per brief bij zijn ministerie binnen. Grapperhaus heeft tegen Moskou gezegd dat dat geen optie is. Wel heeft hij gevraagd of de Russen bereid zijn... om de eventueel opgelegde straffen in Rusland uit te voeren. Het is niet bekend wat Rusland daarop heeft gezegd. Het proces begint op 9 maart. Drie van de vier verdachten hebben de Russische nationaliteit... Rusland wil hen niet uitleveren. De NAVO wil de trainingsmissie in Irak uitbreiden. Dat zijn de ministers van Defensie overeengekomen, zegt secretaris-generaal Stoltenberg. NAVO-landen zijn actief in Irak om terrorisme te bestrijden. Irak moet de uitbreiding nog wel goedkeuren. Vorige maand sprak het Iraakse parlement zich juist uit... tegen militaire aanwezigheid van andere landen... na de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani op Iraks grondgebied... De NAVO-missie bestaat op dit moment uit ongeveer 500 militairen... onder wie twee Nederlandse stafofficieren. NAC Breda heeft de halve finales van de KNVB-beker bereikt. De Brabanders versloegen AZ met 3-1 en daarmee zijn de Alkmaarders uitgeschakeld. Een ronde eerder wist NAC PSV al uit te schakelen voor de beker. Donderdag wordt bekend wie de tegenstander van NAC wordt in de halve finales... Heerenveen of Feyenoord. Het weer. Landt inwaarts nog kans op een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen is het bewolkt en gaat het vanuit het westen regenen. En dan wordt het 4 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers... Dit is de landen van de velden van de ANWB. In Noord-Holland staat er file op de A10 de ring Amsterdam-Noord... tussen af het en Zeeburg 3 kilometer met 5 à 10 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Of uh, te uh, reageren via redactie ZFM, uh, of natuurlijk via onze Facebookpagina Zandvoort aan het woord. mijn invisible line Ik heb mijn invisible line en dit is het album. <laughs>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 Fashion shows what you do and who you know inside the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 This the hot girl bummer, and turn it up and throw a tantrum. This the hot girl bummer, two step. They can't box me in I'm two left. This that drip is more like oceans. They can't fit me in a Trojan out of pocket, but I'm always in my bag. Yeah, that's the slogan. This that who's all there. I'm pulling up with an emo chick that's broken. This that college dropout music. Every day, like that, she be too dick. my friends are all annoying, but we go dumb. Yeah, we go stupid. This that 10k on the table just so we can be secluded.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 Sorry, dames en heren, voor het lange uh, wachten. Um, ik probeer de hele tijd contact te maken met Ger. En Ger probeert contact te maken met mij. Maar er gaat iets mis met de verbinding. Dus uh, dat gaan we zometeen nog een keertje proberen. Um, Omdat, uh, um, nou ja, we willen toch even weten wat hij uh, te vertellen heeft over de informatieavond. Uh, um, en misschien kan je uh, zometeen. Uh,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 Johannes G. Metgestraat, Boulevard Banaar. Oké. Okay. Nou, misschien interessant voor morgen dat je daar uh, een vraag over stelt. Ja, ja, Nee, sorry, maar ik, ik ben in de war. Want ik zie dat het 13 januari is. Dus ik zit, ik zit helemaal te keer te kijken. Dus er is helemaal geen informatieavond. Er is geen informatieavond. Over... Oh, dan hebben we hem dus al gemist.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 Of juist uh, een hotel ergens anders moet gaan boeken ja, zodat ja, je aan het werk kan. Dat zijn. Nee, je nee daar je geloof je ik niks van. Nee, daar geloof ik niks van. Nee, oké. Okay, nou, ja, dan dan stelt wel iets meer gerust. Ja, ja, dat, uh, Kijk, ja. uiteindelijk, ze zijn natuurlijk ook niet gek dat ze, dat ze de, de, de, een heel, een heel uh, gedeelte van het dorp gaan af, af, af, afsluiten. Omdat. Uh, de, ja, yeah, whatever is. Yeah. En op 10 februari was een inloopavond om het treinverkeer uh, te, te, te, te uit te leggen en, en, uh, nou ja, de, de, van die, vanuit de Nederlandse spoorwegen. En uh, ja, de 1, de, 2 de en 3 bijen worden natuurlijk uh, gigantisch druk. Ja, is Ik ben, ik, ik ben in uh, Silverstone geweest yeah. in Engeland, en ik ben in uh, Spa geweest.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 Nee, ik snap het ook niet meer. De wethouder heeft eh, nodig wat uit te leggen. Of in ieder geval de gemeente. Want eh, ik, ik, ik begrijp nu ook niet waarom... We vergeten dat het is, 1 mei is een feestdag in heel veel Europese landen. Waaronder Duitsland. Die komen allemaal hier naartoe. Als die mensen allemaal <tavans> in bed en breakfast zitten... of in hotels zitten of op de camping staan... waar moeten die auto's allemaal naartoe? Ho, ja. Waar moeten alle auto's van die mensen die naar de camping gaan...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 Place us like it was easy, made me think I deserved it in the thick of healing Yeah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 Daar, ja. Tot de andere kant van het asiel. Wat is er aan de andere kant van het asiel? Niks, nee, daar is een lege plek. Ja, maar dat is toch helemaal niet... Natuurlijk. Ja, daar kunnen fietsen. Als het de lege maar, is, okay. dan kunnen fietsen. Stel. Ja. Stel. Of ze gaan gewoon toch het golfterrein weghalen. Ja, dat vind ik prima. Ja. niet. Nou, ja, maar even, als het nou, stel, dat gaat wel op het voetbalveld. Er ja. moeten 9000 fietsen komen. Dat is dus ook 9000 mensen. Misschien zitten ja. er nog meer mensen. <laughs> Oké, okay, dat is voor flat. Ja. En het is voor. En het is voor jouw flat? Nee. Vlak bij jouw flat. Vlakbij bij mijn flat. Nou, dat, dat is niet. Maar dat is voor die flat. Ja. Voor die flat. Ja. En aan de overkant is ook een flat. Ja. <laughs> Moeten die mensen uitkijken op die fietsen staan? Blijkbaar. Met al dat lawaai. Ja. ja. Ja. Ik. Um... <laughs> ja. Nou, weet je wat ik nog grappiger vind? Dan willen ze dus de mensen door. Van de Keesemstraat naar het circuit leiden. Gaan ze dat achterlangs doen via het golfterrein? Nee, via het pad bij mij achter bij de flat. met. Dat was ik net? Ja. <laughs> bij mij of ze gaan het over de weg doen. Dat, ja, hoe heet die de... straat bij jou voor? Rondstraat. Ja. En dan onder de andere flats door <laughs> Zie, richting de voetbalvelden. Zie je toch? <laughs> We kunnen ook over dezelfde weg. Nou, als ik, ja, maar twee dingen. Eén, het, het is lach, geen. Het is, ja, één. Het is.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 Ja, maar en moeders zijn er geweest. Maar die kwamen... Die kwamen daar met... kwamen ook niet hiermee. Nee. nee. Nee, dus het wordt niet Want uitgelegd. de Van daar zouden ook alle auto's weg moeten. Bij jou? Nee, en de Lennepweg. Ja, daar, ja. Daar moeten ook alle auto's weg. Maar daar worden ook heel vaak... Uh, Duitse auto's neergezet van de bed en breakfast. Ja. En wat ga je doen met invalide plekken? Mensen hebben invalide plekken... omdat ze niet mobiel zijn. Nou ja, dat ook. En uh, heel leuk... Um...